Gert Kluk met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië... hebben nieuwe vergeldingsaanvallen uitgevoerd... op ruim 30 doelen van de Houthis in Jemen. De aanvallen waren onder meer gericht... op ondergrondse wapenopslagplaatsen en raketsystemen. De Houthis ontregelen al maanden... het scheepvaartverkeer op de Rode Zee. Doelwit zijn schepen die banden zouden hebben met Israël. Vrijdagavond voerden de VS luchtaanvallen uit in Syrië en Irak. Dat was een vergelding voor de dood van drie Amerikaanse militairen... op een basis in Jordanië... De VS houdt Iran en groepen die steun krijgen van Iran daarvoor verantwoordelijk. De bosbranden in Chili hebben tot nu toe aan zeker 46 mensen het leven gekost. De branden woeden in de regio Valparaiso, zo'n 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Santiago. Het gebied rond de toeristische plaats del Mar is zwaar getroffen. De brandweer zet onder meer helikopters in, maar het is lastig om alle getroffen gebieden te bereiken. Mogelijk zijn de branden het gevolg van de droogte en de hitte. Er zijn ook vermoedens van brandstichting. Joe Biden heeft zoals verwacht de eerste voorverkiezing van de Democratische Partij gewonnen. In de staat South Carolina behaalde de president een ruime meerderheid. In november zijn de presidentsverkiezingen... Bij de voorverkiezingen bepalen Amerikanen de presidentskandidaat van hun partij. Bij de Republikeinen gaat oud-president Trump afgetekend aan kop. Op de A73 bij Venra is vannacht een automobilist om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. Eén daarvan was een spookrijder. Een drugslap is mogelijk de oorzaak van de verwoestende explosie in Rotterdam... afgelopen maandag waarbij drie mensen om het leven kwamen. Een 34-jarige man is aangehouden. Het zou gaan om de huurder van het pand. Tussen de brokstukken van het appartementencomplex zijn spullen gevonden... die gebruikt worden bij de productie van drugs.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 zo blij, zo blij Dat vlees van voren zit en niet op zijn Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen Kijk eens naar het kindje in mijn kin Zeg doe toch niet zo flauw En lach nu maar eens schouw Dus je kijkt zo nederig als een spin Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen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 Want jij niet meisje, weet niet hoe ik smak En toen we af, zei dame bij de haven Naam in mijn hart, je wil eens met me mee Van jouw is mondje en je lange armen Mijn hart, dat staat voor ziel, ik zie. Appeltjes van oranje weer. Sinusappelen, zoek ze zelf maar uit. Grote, kleine, getje in elke maat. Kijkt er eens in, stap langs je kind, zo roep die man op straat. Ja! Daar zijn de appeltjes van oranje weer. Sinusappelen, sla een je in. Nou, aan mevrouw, die staat er niet vooral. En van je hele hou, de we er moet maar in. En van je hele. je hele hola hola, je moet maar in Ze zijn nog eens zo fijn Als de appeltjes van Pietijn En van je hele hola hola, je moet maar in En we gaan nog niet naar huis Nog langer niet, nog langer niet En we gaan nog niet naar huis Want moeder is niet thuis En als mijn moeder thuis Dan denk ik niet, dan denk ik niet En als mijn moeder thuis dan ging het niet naar huis Zet je peesneus op Want ze naam nog niet naar huis Zet je peesneus op Want de moeder is niet thuis En al was de moeder kluis Nou dan ging je niet naar huis Zet dus allemaal je feestneus op Zou zo graag een borretje lusten, holla diee, holla die, die, Zou zo graag een borretje lusten, holla diee, holla diee. Die, poes, poes, lee poes, wist jij dan niet dat het gebeuren moest? Poes, poes, lee poes, wist jij dan niet hoe het moest?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 En van je hela hoogtas, jittera, hoentara, jittera, hoeladio. Van je hela hoogtas, jittera, hoentara, jittera, hoeladio. Over vijf jaar zal ik jou nog steeds beminnen. Ook al hebben wij grijs haar.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 Geenig hart in stilte Over wat komen zal Alle illusies verdreven. Snaps na het bal Zet je feestneus op Want we gaan nog niet naar huis Zet je feestneus op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 of je het morgen nog kunt doen. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Klokje van goud, daarmee laat altijd leven slaan.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 En geef toch geen zoen, die mens garandeert op je toren op je doen. Er is de tijd van komen, er is de tijd van gaan. Klokje van voertuig, de zal altijd blijven staan. Hallo, hallo jongens, daar ben je hoor, goede reis. Neem je naapje voor me mee. Al dan denken hoor. Prachtig. Nou, daar ben je hoor, jongens. Hey! Niet wat de mensen willen. Waarom mensen dat me Zijn er in ons vaderlandje dan geen apen op genoeg. Kijk maar even naar het zwingen met wat menselijk we doen. Er is geen slingeraar te vinden die nog zoiets gek zou doen. Er ontstonden hier ideeën die ons de bezetting brachten. Dat zijn slechts na apen rijden, toch geen Hollanders bedacht. Alles komt me hier zo traagisch komisch voor. En de vraag naar apen klinkt toch in mijn oor. Beste loen breng een hapje voor me mee. Goeie reis, ouwe reis nou te weten. Als je terugkomt dan zijn we vast tevreden. Goeie reis, ouwe reus nou te weten.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 Beste Lou, neem een pakje voor me mee. Voor vrouw in het land aan de zee. En vertel haar dat alles is oké. Okay. Slam maar jou, want zo wat gras, nou te Een paar bananen voor mijn kind. En een echte kokosnoot. Puntjes suiker en een lekker blikje thee. Beste Lou, neem dit pakje voor me mee. Goeie wijze, oude ruimte, na ZANG Bananen al je koud en een echte koek, een suiker en een lekker kistje thee. Beste Loon, breng een hapje voor me mee, hoe je reis nou reis nou te beest. Ik ben de wereld rond geweest, ik heb veel gevrijd en veel gefeest. Maar toch komt mij het allermeest. Eén plekje voor ik de geest. Die weet ik aanway in Naderweer. Waar het jong en af zich amuseert. Silai room. Je was een voornaam die is kort. It's free De Santa's met Santa Dominga. Een opname met 1976. Oud-Vinu-plaatje. En daarvoor alweer weer een stukje van Lubandi. Dit keer samen met de Ramblers. Met breng een aapje voor me mee. Opname met 1947 alweer. CFM Zandvoort. Lokale uit de Badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee. Op reis terug in de tijd naar de jaren 30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 We zingen we zinder garen wie, van alle soorten dingen voor de pot drie. Klucht iets is al een slag, de plek voor ons lag, zeg altijd een beetje mede dat zo hoeven dag. Als onze veen schoen mag en stak hij met alsje door de Nederlanden. Na harde wijde diepe zie, stroom de schone schaalde, stroom de schone schalbe. Eiland zieken, breng ze mee, dat is juich van wij. Ja, zwarte wijden willen niet. En je moest ze wasgedanken zien, en onze nu gewaschen zien. Mochten bij de transen, dan mochten wij aan spelen, van al die toren dansen. Dan mochten wij zijn kweelen, dan mochten jongheid draaien, anders dan een baaien. Ook naar de aaien, heer verdween. Draaien, laat je maar paaien, om niet te zwaaien, waar is je niet. We zijn er van de plas en we drinken in de vlaatje. Terwijl die arme schatten af met die jassen zijn, vergeten wij de groep en ze droogt die gedaven. En roepen alle gelijk, levende duinen, daar staat mijn buis, levende duinen en zeegetruim. Levende duinen, met zijde kruider, This is my way of being sung, yeah, yeah, yeah, oh, song, oh, song, and on.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 Ik je zeven in de haperrot en dan gaan we apennootjes delen. Dan is het feest voor een groot in de land. Want in september moet je voor een hij in ons Amsterdamse arten zijn. Zoek op z'n tijd wat vrolijk dat is niet overboden. Zoek op zijn tijd wat vrolijk want dus dat hij je nodig. Dan al je zorgen in je pek. Witte gezonde glimlach weg. Bij wat de lot je openrijdt. Zoek op ze eten wat verrode hij. Laat me waaien, laat me waaien. Opera, en lever de opera, daar kan je lachen van je valderel, de relde, relde, relde, ra. de opera, en leven de opera, daar kan je lachen van je valder Ik kan dag en nacht van de in de gracht. Waar de het staat in de torenslag, waar je echt op z'n tijd zo bespieren, En waar je jou voor je bril op kan vieren. Waar je voor een zingt wij bij het mee. Mietje waaien en zal ik er draaien ken. Maar waar het gaat om het recht in je overhebbetje vip. We dus zijn alleen klaar in de Jordaan. Oh, sabriocia. Sabrije, je lalalalé, la, je la, lario. Oh. oh, sabriocia. Sabrije, je oh. oh, sabriocia. Josian Oh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 Een lekker een vier, vier bier, vier, bier aan de drie, beer, beer, vier Zo reis je met zo reis je beer, Een beer, beer, de beer, beer, beer, beer, in de beer, beer, beer, is zo beer, beer, zo beer, beer, beer, Zo beer, Weer. Het eerst bij Keulen Mijn tante walst over het dek Als een jong peulen. Oom Kees nam zijn harmonica En ging aantrekken En dadelijk zo'n kromme teun Kunstland was vies toe Ligt je zaar? wel gevaar? Lief al op, ik word zo naar. Oeh, ja! ze reisje langs de Rijn, Rijn. Vier, vier, zie je, zie je, zie in vier, vier, vier Zo rijd je, naar Een nieuwe met zie je, zie je, Allemaal je, de je, juif, juif zie je, is, zo fijn, fijn, fijn Zo zie je, langs de zie je, zie je, het Bliksem Het begon Zij vloog naar de commandobrug en riep: Kapiteintje, beneden in de eerste klas ligt nog mijn burgertas. O, kapitein, maak geen pijn, geef me een gouden slokje branden wijn. Yeah, yeah. Ja, ja, de reisje was de reng, reng, Rijn S'avonds is het maar de schijn, Rijn, schijn, schijn. Met een lekker een potje, bier, bier, bier. bier. Weers, weers, weers. Op de rivier, weers, weers. op de rivier, op de rivier, zo reis je neer. En liever met ze schuif, schuif, schuif. Oh, allemaal in de kajuit, juif, juif.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 Tot dan!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 Dat deze geluidsdragers de tand des hebben doorstaan. De klanken van de leer. Een met liefde bereikt onontbeerlijk, maar heerlijk geurig kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Met Mario Zandvoort. Ja, dat was muziek voor Ria Valk met Moeder Ik Ben Zo Bang. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik had nog veel meer muziek voor u in pet op, maar dat gaan we dan volgende week uh, zondag voor u draaien.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 Als je maar gezond bent, zeg ik altijd maar